Ik mag jullie welkom heten in de Veenhaardkerk. In de Wat goed dat je er bent. Ik zie een aantal hele kleine oogjes. En dat kan met twee dingen te maken hebben. Of je was gisteren bij de pubquiz. Je zou het nu niet geloven, maar gisteravond stonden hier 15 tafels, 15 teams te strijden om de wisselbeker. Er de, de heeft één team heeft heel goed gewonnen. Uh, Dank je wel. Dank je wel. Um, of je hebt kleine oogjes door de finale van een songfestival gisteravond tot half twee heb ik de uitslag zitten kijken we hebben gewonnen, ook heel fijn natuurlijk, helemaal top sinds, voor het eerst sinds 44 jaar of zo geloof ik dus uh, genoeg reden om, uh, om blij te zijn uh, vandaag um, of je nou wel of niet geslapen hebt, heel kort of heel lang of gewoon heel lekker of helemaal niet lekker goed dat je er bent, tof uh, misschien ben je voor het eerst welkom, leuk dat je er bent Doe mee op een manier die bij je past. En misschien kom je hier al, al heel lang. Ook tof dat je er bent. Fijn. Um, we gaan vandaag uh, zingen, bijbel lezen, luisteren naar, uh, naar Ron. Die zal vandaag met ons iets uh, delen vanuit de bijbel. En um, we zijn blij dat, dat Ron er vandaag is. Um, in eerste instantie stond vandaag Martin op het, uh, uh, op het rooster om te breken vandaag, onze predikant. Um, zoals je misschien al wist, ging het al wat langer. Was slecht met zijn moeder, die was ernstig ziek en is ook afgelopen week uh, overleden, helaas afgelopen donderdag. Um, dus Martin is er vandaag niet. Um, heftige gebeurtenis en we willen ook zometeen voor hem, voor hem bidden, voor zijn vrouw en voor de hele familie. Um, en daarom juist heel blij dat de vandaag uh, ronder is om dit uh, gat, gat in te vullen vandaag. Um, ik wil met jullie bidden voor een zegen over deze dienst. Uh, als je niet gemerkt bent om te bidden, mag je gewoon luisteren naar, naar wat ik ga zeggen. Hier in de hemel, dank u wel dat we vandaag op deze zondagmorgen in de kerk mogen zijn. Dat we in alle hectiek van het dagelijks leven, onze drukke doordeweekse dingen, toch even deze ochtend bij u mogen komen. En uh, ons even, dat we ons even willen richten op u, wilt u uh, deze dienst zegenen? En wilt u geven dat we iets mogen zien van uw liefde voor ons deze ochtend? Heer wil u ook bidden voor, uh, voor Martin en, uh, en Lisbeth, nu de moeder van Martin afgelopen week is overleden. Toch een hele heftige gebeurtenis met heel veel impact voor Martin zelf, maar ook voor, ook voor de familie. Ook aan de, aan de vader van Martin die nu achterblijft, aan het gezin, de vrienden die er omheen staan, de familie die er omheen staat, wilt u uh, bij hen zijn? Wilt u hen troosten en wilt u hen uh, de kracht geven om door te gaan in de wetenschap dat, uh, dat ze nu een plek is waar het goed is, waar ze geen pijn meer heeft en uh, waar ze altijd bij u mag zijn? Ik wil u ook bedanken dat we vandaag ook, uh, ook Ron uh, een plekje wil, wil innemen op het podium vandaag. Wilt u hem ook helpen? Wilt u hem de kracht geven, de goede woorden geven om uh, het evangelie van u uh, te verkondigen? Wilt u zo deze dienst met ons zijn? Bij het zingen, bij het luisteren, bij het bijbellezen, als straks de kinderen een eigen programma hebben. Wilt u uh, deze dienst uh, zegenen? Dat vraag ik in Jezus naam. Amen. We gaan met jullie zingen uh, Vandaag doe ik dat met uh, Marit en met Suzanne Dus ik zou willen zeggen Kom daar staan en dan gaan we twee liederen zingen Tegen! U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk. En die grote koning, die houdt van jou, van iedereen hier, dat is mooi om te weten. En dan gaan we over zingen. U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk. Machtiger dan een koning of een president. U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk. U bent de allerbeste, u bent die u bent. U bent machtig, u bent groot.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 God die alles weet en ziet. Ja, u bent overal. U bent mijn vader in de hemel. Ver weg en toch dichtbij. Want door uw heilige geest woont u in mij. U bent machtig, u bent groot. U bent zo geweldig sterk. Machtiger dan een koning.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 U bent zo geweldig sterk. U bent de allerbeste. U bent de allerbeste. U bent de allerbeste. U bent die u bent. Mag je even gaan zitten? Want het is tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben er deze ochtend maar liefst drie... We hebben de, de kruimels voor de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uh, we hebben de kids voor groep 1 tot 4 van de basisschool. En we hebben de kanjers van groep 5 tot 8 voor de basisschool. En de, de kids en de kanjers gaan naar de Fonteinschool hier vlak verderop. En we zien jullie aan het einde van de dienst weer terug. Dus jullie mogen, uh, mogen gaan. Heel veel plezier. Wij zingen nog uh, twee liederen. De eerste is uh, papa vader. Wil je uit nog om mee te zingen? want staan als je dat wil. to van mijn leven, in voor of tegenspoed aanbid ik u mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u mijn vader, als ik heel dicht bij u ben, mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik ben. Zeker dan de dood, vader. Deze dag geef ik mijzelf aan u, en ik zing met heel mijn hart: ik hou van u. Op elk moment van mijn leven: bij dag en bij nacht ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, in de regen, in de kou. Wil ik schuilen in uw vrede, wil ik rusten in uw trouw.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 Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u, en ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. U mag gaan zitten. Automatisch de microfoon pakken, maar dat ben ik gewend. Hè? Dat, uh, mensen die hier vaker komen, die, uh, die weten wel dat ik wel eens op uh, het podium sta als gastheer. Uh, maar eigenlijk uh, nooit echt als, uh, als voorganger, iemand die dan echt de preek doet. Dus als ik gesproken ga staan, dan pak ik als eerst de, de microfoon. Maar dat, dat hoeft vandaag niet, want ik mag deze fitnessinstructeur headset uh, vandaag uh, dus maak je borst maar nat. We gaan straks met de armen zwaaien. Nee, nee zonder gekheid. Mijn naam is Ron Deurlo, voor degene die mij dus nog niet kennen. En ja, Ik kom al heel lang hier in de Veenhardkerk en met heel veel plezier. En ja, Ik vind het eigenlijk even bijzonder, als ook wel verdrietig, dat ik hier dan vandaag sta. Jarno vertelde al inderdaad over het verlies van de moeder van Martin. Dat is een hele verdrietige aanleiding en tegelijkertijd ja Ik vind het ook wel heel bijzonder om hier dan te staan en ook even ja, een verdieping te doen in, uh, in de Bijbel. En dat doorleef ik dan in de afgelopen ja, weken eigenlijk al. En dan, uh, dan hoop ik dat, dat wat ik doorleefd heb, dat ik dat vandaag met jullie mag delen en dat dat voor jullie ook iets moois wordt. En um, we hebben het vandaag over thuis zijn bij God als vader. En um, misschien als introductie alvast even wil ik zeggen dat als het gaat over thuis zijn of als het gaat over uh, de rol van vader, dan heeft iedereen daar een andere beleving of een andere kleur bij. Dus als je uh, thuis misschien heel veel ja, moeite hebt gehad vroeger als kind of misschien nu in je huidige situatie, dan is een woord als thuis is misschien heel beladen. Of als je misschien opgegroeid bent zonder vader of Moeder, of, uh, of in een situatie hebt geleefd waarin ouders misschien dingen gedaan hebben voor je die niet goed waren, of ze misschien dingen niet gegeven hebben die je wel nodig had, ook dan is dat een heel beladen term. Dus ik wil eigenlijk zeggen: van ja, ga vooral luisteren, zeg maar naar manier, op een manier zeg maar, vanuit een verlangen zou ik willen zeggen. Zo van hoe mooi zou het zijn als voor iedereen er zo'n thuis was, en hoe mooi zou het zijn als iedereen zo'n vader of zo'n moeder had. En Ik denk dat de Bijbel ook voldoende aanleiding geeft. ...om eh, God niet per se te vangen in één sekse... Hè, ...als zijnde van eh, God is vader... of eh, ...God is vooral een, een liefhebbende eh, ouder... ...en we kiezen dan het woord vader... ...maar die, ik denk dat, je daar ook, dat er in God heel veel mooie vrouwelijke waarden zitten. En ik wil niet per se die discussie voeren... ...maar ik wil vooral jullie eigenlijk de ruimte geven... ...om als je vandaag luistert... ...gewoon te luisteren naar, naar, naar, naar een thuis zoals het zou mogen... ...of misschien wel zou moeten zijn... Uh, en ook zeg maar naar een rol van een ouder kijken, zoals die uh, zou kunnen zijn, ook als je die bijvoorbeeld thuis niet hebt gehad. Um, voordat we gaan, uh, ja, de, de verdieping verder gaan doen, wil ik eerst met jullie lezen. En dat, uh, dat lezen we, we lezen een stuk uit de, de, het boek Johannes. Johannes was een volgeling van Jezus. En die heeft een heel aantal ja, uh, dingen die Jezus heeft meegemaakt, heeft hij op, uh, op schrift gezet. En uh, we lezen uit Johannes 4, we lezen een gedeelte dat Jezus een ontmoeting heeft met een vrouw uit Samaria. Of Samaria, ik weet eigenlijk niet waar de klemtoon ligt, maar de Samaritaanse vrouw, laten we dat maar zeggen. Um, we lezen hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 15. Uh, klopt dat, ja toch? Ja. De fariseeën hoorden dat Jezus steeds meer volgelingen kreeg en meer mensen doopten dan Johannes. Jezus doopte trouwens niet zelf, dat deden zijn leerlingen. Toen Jezus ontdekte dat de fariseeën het gehoord hadden, ging hij weg uit Judea terug naar Galilea. Hij moest daar door Samaria reizen en kwam bij de stad Sigar. Die stad lag dicht bij het stuk land dat Jacob ooit aan zijn zoon Jozef gegeven had. Bij Sigar was de Jacobsput. Jezus ging bij die put zitten, want hij was moe van de reis. Het was ongeveer twaalf uur s middags. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water halen uit de put. Jezus zei tegen haar, geef me alsjeblieft iets te drinken. De leerlingen van Jezus waren op dat moment in Sigar om eten te kopen. De vrouw zei tegen hem, dat kunt u mij toch niet vragen, want u bent een Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw. Joden mogen namelijk niet omgaan met Samaritanen. Jezus zei tegen haar, ik heb jou om water gevraagd. Maar jij weet niet wie ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven. Want als je, had, als je dat wel geweten had, dan had je mij om water gevraagd. En dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft. De vrouw zei, maar meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dat water vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jacob? Jacob heeft ons deze put gegeven. Hij heeft er zelf water uit gedronken en ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze put gedronken. Jezus zei, iedereen die water uit deze put drinkt zal weer dorst krijgen, maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst, want het water dat ik geef blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven. De vrouw zei, meneer, geef me dat water, dan zal ik nooit meer dorst krijgen en dan hoef ik nooit meer naar de put om water te halen. Ik zal hier straks uh, verder op, uh, op terugkomen en ik uh, uh, wilde, uh, nou, ik had net al een beetje de introductie gedaan op het uh, verhaal wat ik met jullie wil delen, maar ik wil nog beginnen even met een luchtig filmpje. Ja, ja, even lachen. Ik had hem heel lang niet meer gezien, maar het, het kwam weer me op. Ik dacht, oh ja, dat is wel een, wel een leuke, mooie introductie misschien wel. En uh, wat ik er mooi aan vind, is dat... Uh, uh, bedoel, natuurlijk, deze kinderen zitten elkaar onwijs vliegen af te vangen... en een beetje tegen elkaar op te boksen. Dus daar zag ik niks moois aan. Maar wat wel mooi is, is dat ze op een bepaalde manier allemaal... Ja, wel trots zijn op hun vader, weet je wel. Met respect hebben van, weet je, moet je mijn vader eens kijken. Hè. Je hebt ook zo'n kinderprogramma op Nederland 3 misschien... als je nog in de kleine kinderen zit, dan weet je dat. Hè. Dat heet, mijn vader is de beste. Hè. Dat is er. En heel vaak is dat ook wel een beeld, hè, dat je als klein kind kunt hebben... Mijn vader is de beste. En uh, mijn vader is de beste, die zit hier uh, voor uh, op de, de voorste rij. Uh, dus uh, ja, ik mag dat vandaag even zeggen, want ik heb de microfoon. Dus, uh, maar even, uh, ik had dat uh, ja, ja, vroeger ook, hè, dat ik uh, ja, toch wel opkeek naar mijn vader en wat nou mijn vader deed. Dus mijn vader die had een fotozaak. En uh, ja, ik heb heel lang gewoon ook gedacht, dat ga ik later ook doen, dat wil ik ook. Weet je, dat, en ik weet niet of. Herkennen jullie dat? Dat je gewoon nou, ook naar je vader of je moeder kijkt en denkt van dat wat zij doet, dat ga ik ook doen. Zijn er ook mensen die dat ga, zijn gaan doen trouwens? En, uh, ja, ja, kijk. Ja, dat is toch ook wel een uh, aantal mensen. Bij mij is het anders gegaan. Ik, bedoel, ik, ben, ik heb uiteindelijk geen fotozaak gekregen, maar ik heb het heel lang gedacht. En grote kans dat als mijn vader bijvoorbeeld de brandweerman was geweest of uh, balletdanser? <tast sus> Dan was ik ook brandweerman geworden, denk ik. Weet je. Dus dat, uh, um, maar in elk geval, um, ja, dat is wat je doet in je opvoeding. Hè. Je geeft op een gegeven moment een voorbeeld... en, uh, en de kinderen die zien dat en die gaan daar, uh, ja, dat voorbeeld volgen. En als we kinderen opvoeden of over opvoeding praten... dan is het heel vaak dat we de, uh, vooral dat heel rationeel doen. Hè. Dat je mag dit wel doen en dat niet en je moet zo laat thuis. En dus er wordt heel veel gesproken, maar vaak zijn het de dingen die je doet... ...als ouder of als volwassene uh, de dingen die je... ...dat je daar eigenlijk mee laat zien dat het echt belangrijk is... Hè, ...dat daar echt veel waarde in zit. En dat is niet voor niks dat je daarmee dus ook uh, een rolmodel bent. Hè. Dus niet iemand die alleen maar kaders uitspreekt... ...maar eigenlijk laat zien hoe het moet. En dat, dat is denk ik uh, heel mooi. En ik denk als dat soort dingen in de opvoeding uh, gebeuren... ...dan krijg je eigenlijk een hele mooie basis. Dan gaat een kind zich heel erg veilig uh, uh, voelen. En... Um, uh, en eigenlijk zijn er een paar bouwstenen die je dan krijgt in een, uh, in een opvoeding. Die denk ik nou, universeel zijn, die voor iedereen heel waardevol zijn. En die komen eigenlijk steeds in dit verhaal ook een beetje terug. En ik wil daar die bouwstenen, kan je die laten zien, Ilse? Um, een, de eerste bouwsteen is dan uh, liefde. Hè? Dat, uh, dat je als kind voelt dat er van je gehouden wordt. En dat je er mag zijn zoals je... Uh, of eigenlijk no matter what, hè? Dus, je kunt best een keer wat verkeerd doen, hè? Uh, gewoon een, niet luisteren of uh, dat ene regeltje, dat kader overtreden of te laat thuiskomen. Maar die liefde van je ouders voor jou, die verandert niet. Um, vertrouwen, ik, ik geloof in jou en je bent goed zoals je bent. We worden niet allemaal chirurg of advocaat of... Uh, nou, we gaan niet allemaal bij McDonald's werken. Maar um, waar je wel gaat werken, wat je wel kan en wat je doet. Waar je, je ouders geloven in je dat, er, dat jij goed bent zoals je bent. Uh, aandacht. Is ook, ik zie je en ik luister naar je. Ik heb tijd voor je. Veiligheid. Kom maar, ik bescherm je. Je hoeft niet bang te zijn. Zorg. Ook wel hè, de, um, ik geef misschien niet altijd wat je wil. Zeker als kind kun je gewoon een hele lijst hebben met wat je wil. En dat krijgen je vriendjes en vriendinnetjes ook allemaal. Dus dat, maar je ouders geven als het goed is. Die zorg die je nodig hebt. Bouwstenen die uh, wat, wat mij betreft heel belangrijk zijn in de opvoeding. En um, als die er zijn. Dan gaat jou dat helpen. Als uh, volwassene later. Om in je bestemming te lopen. Dus dan, uh, en dat is namelijk gewoon. je ja, Eigenlijk ook weer losmaken van je ouders. Als in je gaat een eigen leven leiden en je gaat uh, eigen keuzes maken. En op die manier kom je dan tot je bestemming door op eigen benen te staan. In de Bijbel leren we God ook als vader kennen. We hebben net al een heel aantal liederen gezongen. We zullen straks weer een aantal liederen zingen waar ook steeds God als vader genoemd wordt. Dus God presenteert zich dus in de Bijbel als die ouder, als die vader. En als je helemaal kijkt naar het eerste Bijbelboek, hè, Genesis, dan... Um, dan zie je God aan het werk en uh, maakt hij eigenlijk een perfecte thuisbasis. Alles klopt. En, uh, God zegt ook: Van uh, ja, ik, ik, ik heb, het is klaar, weet je wat, en ik zie dat het goed is. En wat hij maakt is een, um, um, ja, eigenlijk een, een leefomgeving waar, de, uh, waar deze bouwstenen allemaal aanwezig zijn. Um, maar we kregen ook een vrije geest. He, dus we, uh, we mochten de aarde bewerken. Het was trouwens niet zo dat God een paradijs schiep, zoals we dat misschien nu uh, van uh, bepaalde commercials of uh, filmpjes misschien wel kennen, dat het een soort lui lekkerland is. Hè? Ik bedoel, er staat nergens God uh, uh, schiep lounge stoelen of zo, of een hele lui bank. Weet je? Hij, hij heeft een, een wereld geschapen om te bewerken. Hè? Dan wordt ook benoemd dat God dan ook zegt: van, jullie zijn als mens de baas over de, deze wereld. En ik geef je. Uh, ...bomen en vruchten om van te eten... ...maar het stond niet dat die allemaal al... ...geserveerd werden op een... Op een schotel. je mocht, mocht zelf... ...aan het werk... ...dus alles was geregeld... ...en jij mocht zeg maar, in die bestemming mocht jij... ...de, de wereld gaan bewerken... En, ...en heersen over de dieren... ...en wat ik heel mooi vind, als je het dan hebt over die vrije wil... ...is dat uh, Adam's zijn eerste opdracht... ...is eigenlijk om de dieren... ...een naam te gaan geven... He, daar staat, ik, ...ik had het even onderstreept... Um, hij bracht de dieren naar de mens, want de mens moest ze een naam geven. Dan zou elk dier voortaan zo heten als de mens het noemde. En dan denk ik, dat is grappig. Hè? God heeft dus uh, in al zijn ja, perfectie en in al zijn uh, macht heeft hij dingen geschapen. En met dat hij het uh, uh, dan klaar heeft en ziet dat het goed is, heeft het dus geen naam. En, uh, en dan ineens is Adam daar, hè, als uh, kroon op de schepping. Hij is uh, op de, als laatste geschapen, dus alles was er al. De, de, de aarde was af en dan pas is de mens er. En ik moest daar van de week over nadenken, ik vroeg mij eigenlijk af, hoe zou hij voor het eerst zijn ogen open gedaan hebben? Kijk, als je nu geboren wordt als baby, dan word je vaak een heel klein beschermd wereldje, word je opgegroeid. En het, zelfs op het moment dat je geboren wordt, dan doen al je zintuigen nog niet helemaal 100% mee. Hè. De kinderen kunnen nog niet zo heel goed zien en ze niet zoveel waarnemen en we hebben ongeveer, nou ja, wat is het? 18, 19 jaar nodig om een soort van volwassen te worden. Dus echt om tot onze bestemming te komen. Maar misschien was Adam wel gelijk volwassen. Geen idee, we weten het niet, het staat er niet. Maar uh, moet je voorstellen dat je in één keer er bent. Zo, hop, je bent er. En alles komt op je af. En je hebt geen idee wat het is. Hè? Dus je voelt dingen, ruikt dingen, proeft dingen, ziet dingen. En je, en je weet niet wat het is. Maar God is er wel. En die zegt van, joh... It, uh, het is hier veilig, ik uh, geef je liefde. Ja, er is alles eigenlijk aan, uh, aanwezig om gewoon je goed te voelen. En ga maar lekker aan het werk. Ga maar de aarde bewerken. En geef deze wezens, die bewegende massa om je heen, geef die ook maar een naam. En uh, ik kan me dan zo voorstellen dat er dan zo'n beest voorbij schuift met zo'n lange slurf in zijn nek en uh, in, zijn, in zijn gezicht. En dan, ja, hoe zullen we die nou eens noemen? Ja, ja, dat mag je zelf weten, Adam. Jouw vrije wil, geef maar een naam. En dan wordt het olifant, weet je wel. Is, uh, ik kan me gewoon zo voorstellen dat, dat Adam dan gewoon zo'n hele dag lekker aan het werk is geweest. En uh, gewoon inderdaad, gewoon lekker creatief. Gekke namen heeft bedacht en uh, leuke namen. En, uh, en, en dat aan het eind van de dag God ook misschien wel vroeg hè, van, hoe was het vandaag? Heel, hey, oh ja, olifant, goeie, gaan we doen. Voortaan is dat olifant, weet je wel. Dat, dat, Ik kan me dat zoiets, ik denk dat het mooi is geweest. Um, maar dat is um, de, de, de vrije wil zeg maar, die, die hele mooie dingen oplevert. Um, en in de koelte vanavond komt God ook altijd uh, uh, Adam ja, uh, adem opzoeken. En dan hebben ze het erover. Dan delen ze eigenlijk hoe mooi dat is. Maar de vrijheid die we hebben die is, er, uh, is er ook een die uh, ons in de gelegenheid stelt... om eigenlijk te kiezen of we eigenlijk wel met God op willen trekken... En dat is eigenlijk heel logisch. Hè? Als je eh, liefde oplegt, of als je zegt van eh, ik zorg voor jou op mijn manier en dat moet alleen maar op deze manier. En daar zit iets dwingends achter. Dan is het in één keer niet meer veilig. Dan is dat in één keer heel ingewikkeld. Dus God heeft ons op een unieke manier geschapen dat we zelf mogen kiezen wat we doen. Dus willen we met God leven? En van die bouwstenen die hij elke dag biedt, willen we daarvan gebruik maken? Of willen we verder kijken? En de mens heeft uiteindelijk besloten om ook wel verder te willen kijken. En het bijzondere is dat, aan de ene kant zijn we dus juist zo mooi gemaakt dat we dat mogen doen... en tegelijkertijd is het effect wel dat we ons in één keer verwijderen van God. Dus eh, op het moment dat je loskomt van God en we eigenlijk niet meer in het paradijs leven... Eh, komen er ineens allerlei twijfels in je. Is God er eigenlijk wel? Houdt Hij eigenlijk wel van mij? zorgt hij wel voor mij, hè? want wat gebeurt er nu allemaal met mij? En ik denk dat, uh, dat dat eigenlijk uiteindelijk voor het kwaad in de wereld zorgt. Dus dat je ineens merkt dat dat hele prachtige paradijs, waar alles klopte en perfect was, in één keer bruut verstoord wordt, omdat we ineens niet meer in onze bestemming lopen. Want die bestemming had God zeg maar bedacht dat wij er voor hem waren, hè? om, uh, om liefde, hem, hem lief te hebben en onze schepping lief te hebben, de mensen en de alle natuur om ons heen. En we kiezen voor onszelf en ineens is die hele prachtige balans, harmonie, die is verstoord. En in de diepste essentie is dat eigenlijk waar zonde over gaat. Het is niet per se die ene regel overtreden of iets niet doen of iets te veel of iets te weinig. Maar het is eigenlijk niet tot je bestemming komen. Het is iets wat niet gebruikt wordt of niet ingezet wordt zoals het bedoeld was. En ik wil je meenemen ook in een voorbeeld. Ik heb uh, aan Simon gevraagd om uh, gerbra's mee te nemen. En speciaal om rode gerbra's. Ik wist nog niet dat er ook witte gerbra's zouden staan, die stonden er al. Maar ik had ook specifiek om rode gerbra's gevraagd. En, um, misschien uh, uh, weet je dat, misschien niet, maar ik heb, uh, in mijn tienertijd heb ik jarenlang heb ik in, uh, in kwekerijen ge uh, gewerkt. Heb ik gerbra's geplukt eigenlijk en, en, en, en gesorteerd, naar de veiling gebracht in elk vrije uurtje dat ik uh, had op, uh, op zaterdag en in vakanties. En ik vond het hartstikke leuk en mooi om te doen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat een, een gerbra is eigenlijk het kindje van een, een kweker. En trouwens Simon, uh, corrigeer me vooral als ik gekke dingen zeg. Dat, uh, want ik, ik heb jarenlang heb ik dus, uh, met gerbra's gewerkt, maar ik ben uiteindelijk zelf geen kweker geworden. Hè? Dus dat, uh, uh, maar ik vertel je zeg maar, hoe ik het heb beleefd. Uh, en ik heb beleefd dat, uh, dat de plant van de gerbra, die wordt heel zorgvuldig en met aandacht en met liefde, wordt die groot gemaakt. Hè? Van een klein plantje naar een plant die uiteindelijk groot genoeg wordt om ook bloemen te gaan produceren. En dan uiteindelijk dan, uh, wordt die bloem geplukt. En dan komt die bloem weer tot zijn bestemming. En dat is eigenlijk ook wel weer mooi. Hè? Want die liefde die die krijgt, die zorg, die aandacht de, om, om dit product te maken. Gaat eigenlijk weer met dat product mee. En zo'n bloem gaat negen van de tien keer ergens staan schitteren. Waar iemand eigenlijk liefde heeft willen geven, bijvoorbeeld ik hou van je, hier heb je mooie bloemen of ik zie je, ik weet dat je verdrietig bent ik wil, ik wil je gewoon even een bloemetje geven en dat doen wij ook bij de geven wij elke, elke week geven wij bloemen weg op deze manier, soms om te feliciteren soms om iemand te bemoedigen en dat, dat is de functie, de bestemming van een bloem en nou zijn er hele periodes dat een, uh, uh, een gerbra uh, eigenlijk niet te betalen is, en speciaal dan die rode gerbra's um, en toen ik werkte in de, in de kwekerij, waren er nog niet van die kunstmatige uh, belichtingen... die dus eigenlijk zorgen dat de productie goed te reguleren is. Waardoor er ook in de winter veel bloemen zijn. Uh, in de winter, als ik er werkte, was het trouwens best koud in de kwekerij. Niet zo heel warm en was je heel erg afhankelijk van een beetje zonlicht. Wat ja, ergens tussen soms acht uur en, en half vijf s middags er was. En als er dus weinig zonlicht was, was de productie ook ja, niet zo groot... En de bloemen die dan geplukt werden, wa werden die waren minder lang. Waren, de, de diameter was vaak wat kleiner, waren wat kwetsbaarder. Maar ze waren verschrikkelijk duur. Want iedereen wilde met kerst wilde ze rode bloemen hebben. En um, ik werkte toen samen met een, een oudere man, die had al lang al de... Pensioensgerechtigde leeftijd bereikt. Maar die wilde gewoon graag nog lekker bezig zijn. En dat wilde zijn vrouw ook graag trouwens, anders was hij te veel thuis. Uh, en uh, die had altijd grote verhalen. Ik luisterde graag naar deze man. Maar met, het, met, met Kerst was hij ook altijd uh, gewend om dan de stelen die hij plukte. Uh, te tellen als omzet. En dat was nog in de guldentijd. Dus uh, nou, uh, dan wist hij wel te zeggen altijd. ...dat voor het dus gaan zeker meer dan een gulden uh, gaan ze opleveren op de veiling. Dus dan was het lukken: was het één gulden, twee gulden, drie gulden. En, uh, uh, en hij had al gauw een bos van 20, twintig, 25 twintig stelen. Dus dan had je 25 gulden had je dan in je hand. En ik verdiende. Nou, Vijf gulden per uur, denk ik, vier misschien. Dus ik had in nou ja, drie, vier minuten had ik vijf keer mijn uurloon, had ik, zeg maar, al in mijn handen. Dus ik vond dat. Ik leerde daarvan eigenlijk. Gewoon van dit is echt kostbaar. Maar ik leerde ook ondertussen dat die bloemen dus heel kwetsbaar zijn. Hè? Want deze stelen. Zo'n bloem is topzwaar. Er zit hier heel veel gewicht en het is een heel lang, dun steeltje. Dus je, je moet daar voorzichtig mee omgaan. En als je te veel bloemen op een bos hebt, dan kreuken die blaadjes. En dan vallen de blaadjes uit. Of er komen van die vieze zwarte. Ja, kreuken op en dergelijke. Dus dan, en dan ineens is die bloem eigenlijk ook een beetje van zijn schoonheid en van zijn waarde kwijt. Dus je moest er voorzichtig mee omgaan. Ja, ik, mij werd ook geleerd om liefdevol en uh, met aandacht dus te zorgen voor deze bloemen. En, en, en ik leerde ook dat ze kostbaar waren. En kort na kerst uh, werd het alweer Valentijn. En Valentijn was ook weer zo'n periode. Het was nog steeds hartstikke donker, dus de productie viel niet mee. Maar we zaten naar die, naar die planten te kijken van, kom op met die bloemen, er moeten meer. Weet je, want de, de prijs was zo hoog en met Valentijn ging de, die prijs weer zo hoog. Dat, ja, ik vond dat leuk. Ik, ik, ik kreeg er zelf geen cent meer van. Ik had gewoon vast uurloon. Maar ik was altijd wel blij en een soort van trots op ja, dat we dat aan het doen waren. En, uh, en toen kwam de lente. En de lente, dat is echt een periode, daar leef ik op. Dat vind ik heerlijk, weet je, dat is uh, de zon schijnt en uh, mensen gaan naar buiten. Ik, ik, ik ben heel graag buiten. Maar het is ook heel logisch dat als het weer mooi weer wordt en buiten eigenlijk gratis en voor niets, er heel veel kleuren en geuren en mooie bloemen zeg maar, opkomen, dat mensen gewoon niet zo heel veel bloemen meer kopen. Misschien keer je de opmerking wel of de uitspraak, uh, vrouwen bloot, handel dood. Dus ja, dus, uh, het werd al aangevuld, dus dat is, uh, is wel bekend. En dat zag je dus ook met de prijzen voor bloemen in zijn algemeenheid. Maar zeker dus voor rode bloemen. Dus die super kostbare bloem, die, uh, die we met heel veel zorg in de winter plukten. Uh, en en, en met, met veel aandacht en zorgvuldigheid zeg maar, bij de mensenwicht te brengen. Die daar tot hun bestemming kwamen om daar liefde, hoop, troost en dat soort dingen te brengen. Die werden in één keer... ...echt letterlijk weggegooid. Dus wij, en, en terwijl we kon, Je kunt zo'n plant... ...het is een natuurlijk product... ...je kunt die plant niet uitzetten. Als je ze bijvoorbeeld geen water zou geven... ...dan zou de productie op zich stoppen. Ja, dan zou die plant ook stoppen. Dus dat is geen goed idee. Dus je moet die plant blijven verzorgen... ...en die plant die blijft produceren... ...meer dan ooit, want het is lichter dan ooit... ...en het is warmer dan daarvoor. Dus de bloemen zijn mooier, groter... ...en in een veel grotere aantallen dan daarvoor. En we plukten ze van de plant... En we gooiden ze gewoon zo in de container. En blijdschap en trots maakten eigenlijk op dat moment in één keer dan plaats voor ja, teleurstelling en verdriet of zo. Ik, vond, ik, ik weet echt dat ik dat voelde als van, ik vind het zo jammer en kunnen we ze niet gewoon dan gewoon langs de bloemist gaan. Dan gaan we niet naar de veiling, want bij de veiling zouden ze anders weggegooid worden, dus nu gooiden wij ze alvast weg. Kunnen we niet gewoon naar het dorp gaan en dan gaan we gewoon vragen of we desnoods, dat ze ze gratis weggeven aan mensen. Maar dat... Dat ging niet, weet je, dus we gooiden ze weg en uh, zonde. En zonde, want die bloemen die komen dus niet tot hun bestemming. Hè? Dat is weer op dat diepste niveau dat je niet tot je bestemming komt. In dit geval komt die bloem niet tot zijn bestemming. Nou, stel in dit voorbeeld, nou eens, uh, stap er weer eens uit. Hein, maar stel dat God dan een kweker is en wij zijn bloemen zijn. Kun je, je misschien voorstellen dat je dan, dat God af en toe ook dat verdriet voelt. Van, hè, kind toch, weet je, je komt niet tot je bestemming. Weet je? dat vind ik... Uh, dat vind ik jammer. En hij heeft een heel ander plan met jou. Hij wil wel dat je in je bestemming loopt. Maar hij heeft ons met die dus unieke wil gemaakt. En hij dwingt niet. Hè. God is, ik hoorde laatst iemand zeggen. Van, God is eigenlijk een gentleman. Dus hij biedt je zijn bouwstenen aan. Maar je hoeft er geen gebruik van te maken. Hij weet wat goed voor je is. Maar hij dwingt je niet. Deze bloemen hè, waar ik het net over had. En als je dat, die vergelijking dus trekt met de mens... En de omgeving en de kweker of de schepper. Als je goed naar die verhalen luistert, dan zie je vooral dat vooral de situatie steeds hetgeen is wat verandert. En wij zijn nog steeds uh, zijn kinderen. Wij zijn nog steeds geschapen, zoals de Bijbel op een gegeven moment ook zegt, zelfs na zijn beeld. Hè. We zijn bijna goddelijk geschapen, staat er dan in de Bijbel. Dus, zo bezien, zou je kunnen zeggen, met ons is niks mis. God is niet veranderd. God zegt ook in de Bijbel, ik ben altijd dezelfde, nu en uh, tot in de eeuwigheid. Maar de situatie is veranderd. We hebben een keuze gemaakt en de keuze om niet bij God te zijn, die zorgt ervoor dat alles verstoord is. En dan kom ik nu bij uh, de Samaritaanse vrouw. Um, we hebben net gelezen hè, dat de, de, deze vrouw bij de put komt en dat ze Jezus ontmoet. En uh, wat wonderlijk is, is hè, er stond heel expliciet op een gegeven moment dat Jezus daar was rond 12 uur. En dan kun je ervan uitgaan dat het een hele hete, een heet moment is geweest. En het eh, water halen in die tijd was eigenlijk een sociale gebeurtenis. Het was een taak, een zware taak. Eh, die vrouwen uitvoerden. Maar dat doe je natuurlijk niet als het loeiheet heet is. Want eh, het is al zwaar genoeg. Eh, en dan ga je dat niet in de brandende zon doen. Maar Jezus, die zit daar. En die Samaritaanse vrouw die komt aanlopen. Dus het is bijzonder dat zij daar alleen is. We hebben dat niet helemaal gelezen. Uh, op een gegeven moment heb ik het stukje bijbeltekst afge, uh, afgerond. Uh, maar later lezen we dat deze vrouw eigenlijk uh, ja, een, een beetje afgezonderd bestaan leeft. Omdat ze verschillende mannen heeft. Wat precies, of dat een beroep is geweest van haar, of dat ze op een bepaalde manier... Uh, uh, nou ja, het, het gewoon geen vaste partner had dat, dat weten we ook niet maar in elk geval heeft zij zich buitengesloten gevoeld zij kreeg van haar gemeenschap niet het gevoel dat ze erbij hoorde, dat ze er mocht zijn dat ze veilig was of dat ze geliefd was en dus gaat zij om eigenlijk maar de, de, de blikken te mijden of om niet onderdeel van de spot of de roddel te zijn gaat zij op het heet van de dag gaat zij naar de put en tot overmaat van ramp zit daar ook nog een jood en uh, zij spreekt eigenlijk ook zelf ook uit van, ja maar u bent een jood als er Jezus vraagt om water ja, dat, dat, dat, wij gaan niet met elkaar om en Jezus doorbreekt dat Jezus die ziet haar wel en die spreekt haar aan, die legt contact en eigenlijk door contact met haar te leggen zegt hij al van jij mag er zijn weet je wel, ik wil bij jou zijn, ik zie jou en, uh, en hij begint te vragen om water en eigenlijk binnen een paar tellen, binnen een paar zinnen, draait Jezus het al om. En dan biedt Hij eigenlijk haar water aan. En dat is dan uit liefde, biedt Hij levend water aan. En dat staat dan eigenlijk voor ja, het herstel door het offer van Jezus. Dus wij hebben er gekozen ooit om niet meer thuis te willen wonen. Dus wij zijn het paradijs vervolgens uitgegaan. Was een, er is een kloof ontstaan. En God stuurt Jezus naar de aarde om die kloof te dichten. Hij koopt eigenlijk door... Jezus koopt hij zijn kinderen weer terug. En daar blijkt dan zijn liefde uit. Hij, zet, hij probeert de situatie weer zo te veranderen dat we weer gewoon veilig thuis kunnen zijn. Door levend water. Eigenlijk pakt hij die bloem die weggegooid is, pakt die uit de container en intussen was de steel geknakt. Het blaadje uitgevallen, maar hij zet die weer in levend water en die steel die wordt weer sterk. De bloemen die herstellen en uh, komen weer tot hun bestemming. Dat is wat, uh, wat hij voor ogen heeft. Um, en ik wil dachten, ja, misschien voel jij je ook wel eens niet in je bestemming He, dat je uh, misschien de dingen doet waar je niet van houdt. Of dat je misschien voelt dat jij niet geliefd bent, of niet um, uh, de aandacht hebt gekregen of de veilige situatie waarin je die je zo nodig had. En, uh, of misschien is het zelfs zo, dat als je heel eerlijk bent, dat jij dat niet altijd aan die ander kan bieden. Aan jouw buurman of je vriend of die passant, iemand die jou vroeg om hulp, uh, je eigen kinderen. Uh, en ik zou eigenlijk je willen aanmoedigen, ga op zoek naar dat levend water. Ga op zoek naar Jezus en uh, ga kijken hoe dat levend water, hoe Jezus uiteindelijk jou weer kan helpen om terug in je bestemming te komen. En dan worden jouw wonden, jouw gekreukte blaadjes worden dan weer hersteld. En ik wil je nog een mooi beeld meegeven van, van God als vader. En uh, daarvoor wil ik lezen uit Romeinen 8. En dan lezen we uh, vers 14 tot en met vers 18. Um, heb jij dit op de biemer, Oké. Okay. Oh, ja. Nou, dan uh, mogen jullie gewoon uh, aandachtig luisteren. En uh, dat is goed. Uh, we gaan uh, lezen dus Romeinen 8, vanaf vers 14. Ik lees dan uit de Bijbel in gewone taal. Paulus uh, die, die schrijft, uh, als we ons laten leiden door Gods geest, door zijn heilige geest, dan zijn wij Gods kinderen. God heeft ons niet zijn geest gegeven om weer banger slaven van ons te maken. Dus niet bang, nee, maar veilig, weet je wel. Je bent geen slaaf, niet gedwongen, maar je krijgt de bouwstenen. Dus je bent vrij. Nee, God geeft ons, zijn geest, heeft ons zijn geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En, ons, en als Gods kinderen bidden wij vervolgens Abba, Vader. De Heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn. God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven. En dat wil Hij ook aan ons geven omdat ook wij zijn kinderen zijn. Wij horen bij Christus. Nu moeten wij nog lijden, net als hij. Maar straks zullen we voor de eeuwig leven, samen met hem. Dit weet ik zeker, hoe zwaar ons lijden ook wordt... het brengt ons eeuwige leven niet in gevaar. Of in een andere vertaling, daar staat zoiets... Hè, wat je dan eh, ook nu aan lijden meemaakt... het zal niet opwegen tegen dat moois wat we mogen ontvangen. En um, er staat hier dus ook niet dat als je eenmaal bij je Christus hoort... als je uh, een, uh, een, een relatie hebt zeg maar, met Jezus of met God de Vader... dat alles altijd eitje zal zijn. Hè, dat het allemaal makkelijk zal gaan. En er staat hier ook gewoon dat we zullen lijden. En, uh, maar wel in zijn bestemming. Wel met hoop en met een, uh, een zicht op een situatie die veranderd is. En ik denk dat het goed is... Hè, um, uh, te weten dat uh, uh, dat woord Abba, waar wij ook er straks over zongen, dat is een, uh, een vertaling uit het Aramees en dat, dat wordt dan vertaald als vader. En het Arameese woord geeft eigenlijk heel veel uh, indruk uh, dat het een, een in huiselijke termen of in huiselijke situaties werd gebruikt. En ik, als ik over mijn vader spreek, dan, dan gebruik ik het woord vader. Maar als ik mijn vader tegenkom en ik geef hem een knuffel of ik ben met hem in gesprek. En ik weet niet of dat voor jullie anders is. Maar ik, ik, ik ken eigenlijk niemand die dan uh, zijn vader of moeder uit, uh, uh, aanspreekt met zo'n titel. Hé, hey, vader. Of uh, moeder, kom erbij. Weet je wel, dat is een beetje ouderwets. Misschien, misschien was dat vroeger meer zo. Maar als je nu je vader of je moeder aanspreekt. dan is dat toch al vaak iets als. papa of papa of pa. Of, uh, of misschien wel bij. Zijn naam. He, dat iedereen heeft daar zijn uh, manieren in. Maar daar spreekt uiteindelijk iets, iets uit. wat het huiselijk maakt. wat het intiem maakt. Um, en een van de toepassingen die ik wil meegeven. en dan ga ik eigenlijk alweer uh, langzaam afronden. Um, spreek God eens aan als papa. Probeer het eens. Want waarom zou je je aardse vader. Uh, of moeder, dus intiem aanspreken bij zijn of haar naam of met een soort intieme koosnaam: hè. een soort uh, papa, papi, mami, wat je ook kiest. Hè. Natuurlijk, als je klein bent, zal het eerder papi zijn. En als je groter bent, wordt het misschien pa of papa of, of iets anders. Maar het is altijd heel erg persoonlijk. En ik denk, als je op die manier naar God gaat kijken en uh, God zich eigenlijk dichterbij brengt door hem gewoon jouw papa te noemen... die al die bouwstenen voor jou klaar heeft liggen... dan heb je kans dat je dichterbij hem komt en hem beter gaat begrijpen. En ook, en dat is dan de tweede, uh, dichter weer in je bestemming gaat komen. Dus ik wil eigenlijk ook je gewoon vragen om deze week gewoon eens na te denken... van hoe zit dat nou met mijn bestemming? En uh, je kunt dat super groot maken. En dan hebben we over. Uh, ...over baan of keuzes voor opleidingen. Of, uh, maar je kunt het misschien ook heel klein maken. Hè? Dus spreek als je bidt tot God. Maak dat intiem. Spreek hem eens aan als papa. Uh, maar ook uh, de andere bestemming. Hè? Want het, wel, als, als mens heb je eigenlijk twee grote taken. Dat is God liefhebben en, en je naaste. Dus ga ook op zoek naar die anderen. Kijk dan, is daar hoe kan ik tot mijn bestemming komen... ...door die ander te zien. Door die ander liefde te geven... Door die ander een gevoel van veiligheid te geven. Die bouwstenen doorgeven die jij ontvangt aan jouw naasten. En de volgende keer dat jij gekreukt, gekrenkt of gekwetst voelt. Misschien door mensen om je heen of door de situatie waar je in zit. Dan hoop ik dat jij zegt, voor jezelf of misschien wel tegen die ander. Weet je waar mijn vader werkt? Mijn vader werkt in de kwekerij. En dan uh, was het misschien dat mooie beeld van... Hij maakt mooie bloemen en ik ben zo'n mooie bloem. Ik wil uh, graag samen met jullie bidden. Lieve Heer, lieve Papa. Heer, u presenteert zich als, uh, als onze vader. U heeft uh, ons gemaakt uit liefde. Uh, u heeft ons bijna goddelijk geschapen. U heeft ons zoveel mogelijkheden gegeven en veilig thuis. En toch uh, weten we dat het... Uh, in heel de wereld, op zoveel plekken en soms uh, heel dichtbij misgaat. Dat het niet altijd een veilig thuis is. Dat er niet altijd liefde is. En dat mensen niet altijd voelen dat ze er mogen zijn en dat ze goed zijn zoals ze zijn. Heer, de schepping leeft in een verstoring. En uh, mensen kiezen voor zichzelf. Met dat ze voor zichzelf... Kiezen doen ze u, maar vooral ook de mensen om zich heen, de schepping om zich heen, zo ernstig tekort. En dat zien we alle dagen terug. En uh, dat doet ons dus ook verdriet. We vinden het ook moeilijk om, om dat te keren. Hier We beleiden ook heer, dat wij zelf ook niet altijd in staat zijn om u op de eerste plaats te zetten. Of om onze naast op de eerste plaats te zetten. Of goed, zelfs, zelfs niet altijd in staat zijn om goed voor onszelf te zorgen. En Heer, we weten dat, uh, dat u niet bent veranderd. En dat u altijd van ons zult blijven houden. En dat u vanaf het moment dat de mens koos om weg te gaan bij, bij u... dat die kloof ontstond, dat u vanaf dat moment bezig bent om die kloof te dichten. En we weten ook, heer dat u Jezus gestuurd heeft om al het kwaad weg te nemen. Dank u wel daarvoor. Maar wilt u ons ook helpen om dat ook aan te nemen en ook te ervaren dat we echt vrij zijn dat we niks moeten, dat we geen slaven meer zijn, en dat we niet angstig hoeven te zijn. En tegelijk heren, we zien die gebrokenheid, we weten dat er op dit moment in de wereld overal christenen samenkomen, maar dat sommige christenen helemaal niet eens veilig samen kunnen zijn. En de heren, we willen vragen, wilt u zich ontfermen over deze mensen? En we weten dat op dit moment er gezinnen zijn die in oorlog leven of in hongersnood. Waar vader en moeder niets liever zouden willen dan zorgen dat het kind krijgt wat het nodig heeft, maar dat ze het niet kunnen geven. En heer, we vragen u, wilt u zich ontfermen over deze mensen, over deze situatie? En heer, we weten ook dat er heel veel mensen zijn die al op jonge leeftijd niet de zorg hebben gekregen die ze nodig hadden dat ze mishandeld zijn of misbruikt. We vragen u, heren, wilt u zich over deze mensen ontfermen? En heel vaak zijn dit ook de mensen die later, als ze groot zijn, niet weten hoe het moet. En hoewel ze eerst slachtoffer waren, soms ineens daden worden, of slachtoffer blijven. En niet uit deze situatie komen. De situatie van de armoede, van wantrouwen, van misbruik. En heren, we wil u vragen, wilt u dat doorbreken? Wilt u het herstellen? Heer, wilt u komen met uw liefde en met uw aanwezigheid? Heer, wilt u levend water brengen op die plekken waar het zo hard nodig is? Lieve Heer, we ervaren dat het hier geen paradijs is. Maar wilt u ons helpen om op u te zien en hoop te hebben? Heer, wilt u ons zo met hoop en met liefde... ...en met vertrouwen en met al die mooie bouwstenen van u deze week in laten gaan. En heer, geef dat we dan tot een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. En als wij vandaag misschien hier zitten en uh, misschien wel weten dat we geroepen zijn om elkaar en uw liefde te hebben... ...maar we vandaag misschien gebutst en gekrenkt zijn omdat we eigenlijk zelf het zo nodig hebben... ...geef ook heer dat we het dan mogen ontvangen... Heer, wilt u dan de juiste mensen op ons pad brengen, die ons komen troosten, komen sterker, onze nieuwe ideeën brengen. En uh, geef Heer, dat we zo weer vooruit mogen. Dat we op die manier allemaal tot onze bestemming komen en andere mensen weer in hun bestemming brengen. Heer, door uw wil en door uw werk, door onze handen. Heer, bouw ons op. Geef wat, uh, wat we nodig hebben. En laat ons ook zien dat dat niet altijd is wat we willen. Maar help ons om u te vertrouwen. Dat we in de diepste weten dat u er altijd bent onveranderd en dat u te vertrouwen bent. Ook als de situatie zo slecht lijkt. Heer, dat is ons gebed. Wij vragen u dat om Jezus' wel. Amen. We gaan luisteren naar een, een lied. Slijven naar voren vragen. Um, wij uh, zouden vandaag eigenlijk een gast in ons midden hebben... maar die was uh, helaas verhinderd. Uh, maar Angela zou daar ook een rol in hebben. Ik denk nou, dat jij deze lekker kan pakken. Um, want Angela, de, voor degene die dat niet weten... maar die werkt als coördinator voor de stichting Gezinsbuddy. En er zou vandaag een, een, een, een moeder zijn... die geholpen wordt door Gezinsbuddy... en die zou nou, het een en ander vertellen. Maar ja, zij is er helaas niet... Uh, maar Angela is er wel, dus de, we kunnen wel een hoop vertellen. Ja, ik denk dat de PowerPoint nog even op zich laat wachten. Hè. Ilse, dus ik, er komt okay. eraan, dus er, er wordt zo meteen wordt er nog wat, uh, gaan we nog wat laten zien. Maar ja, okay. zullen nou. wij gewoon het uh, een beetje samen doen? Ja, laten we het, ja? het doen. Ja, dat inderdaad. doe ik alsof ik een moeder ben. <laughs> nee. <laughs> nee, nee, nee, nee. Nee, nou, nee. nou ja, wij uh, zijn nu ongeveer een, een jaar geleden hebben wij uh, Jos en ik uh, de Stichting Gezinsbuddy opgericht... En uh, inmiddels ondersteunen wij uh, uh, ja, uh, vrij veel gezinnen. Elf gezinnen zijn er gekoppeld aan een buddy. En uh, afgelopen uh, meivakantie zijn we met tien van onze gezinnen op vakantie geweest. Nou, een van de moeders die zou hier dus komen om haar verhaal te vertellen. En uh, nou ja, uit jouw verhaal eigenlijk had ik wel zo die vijf punten. Wij kunnen wel zien dat, dat deze moeders uh, eigenlijk die vijf punten. Nou, de meesten denk ik allemaal niet hebben meegekregen in hun jeugd. En nu dus ook heel veel uh, problemen ondervinden... ...om dat weer wel op een goede manier er te kunnen zijn voor de kinderen. Ja. En uh, nou ja, ik merk zelf wel dat dat uh, echt wel uh, ja, mijn hart raakt. Dat ik denk van tjonge jonge, uh, wat, een, wat een gebrokenheid eigenlijk in deze gezinnen. Ja. Maar tegelijkertijd, ook als we met, met deze gezinnen op vakantie zijn... ...dat ik ook wel denk... Ja, straks, oh de presentatie is er. Als ik dan kijk, denk ik, wauw, wat ja. een mooie mensen allemaal. Wat een mooie moeders. Ja, het is misschien goed om nog te, nog te zeggen dat wat, wat Angela eigenlijk doet... is eigenlijk zorgen dat deze mensen gewoon... Nou, bijna 24-7, dus niet in kantoortijden, maar ook daarbuiten dat ze gewoon echt een buddy hebben. Hè. Dus dat we zorgen dat, dat uh, uh, ja, die mensen wel ergens geholpen worden en, en, en met liefde en aandacht en zonder dat ze dat wat kosten en dergelijke. Dat doen we, doe je eigenlijk het hele jaar door. Maar één keer per jaar gaan we echt iets heel speciaals doen. Ja, precies. Dat ja, klopt. Dat is dus de meivakantie. Dat was dus de meivakantie. Ja. Dus dat, uh, dat hebben we dus afgelopen mei gedaan. En uh, echt prachtige moeders en prachtige kinderen ook. Met een, uh, met een grote rugzak. Maar ja. Uh, ja, weet je, we willen in de vakantie ook echt laten zien dat ze er mogen zijn. Gewoon zoals ze zijn. En uh, dat wij er voor hen zijn om ze te steunen. Nou, we zijn uh, met de bus naar uh, Bergeijk gegaan. Dat was, was echt ontzettend leuk. Hele gave bus hadden we. Ik heb nog nooit in zo'n bus gezeten. Dus we gingen al lekker spelletjes doen. En de contacten beginnen natuurlijk al in de bus. En uh, nou, toen wij aangekomen waren, toen hadden we op de Kamers we hadden een heel groot huis gehuurd. Maar wel met uh, voor iedere moeder en kinderen een uh, eigen slaapkamer, een eigen badkamer. En we hadden ook voor de kinderen en de moeders eigenlijk een verwendpakket op de kamer. Uh, met een naam erop, een badjas met een naam. Echt om al eventjes uh, te laten zien van, uh, nou ja. Je mag je, er zijn. Je mag er zijn. Ja, ja, ja zeker weten. En s'avonds kwam de pizzabus. Nou, dat was echt superleuk. Die gingen de acht uh, meest uh, populaire pizzas bakken. En die werden uh, rondgedeeld. En uh, ja, wij hebben echt de hele week... Of bijna de hele week prachtig weer gehad. Dus we kon ook heerlijk buiten eten. Ja. Nou, dit waren eigenlijk de, de, de welkomstpakketjes op de kamer. Lekkere chocolaatjes en, uh, en iets voor de, in de douche. En s'avonds hebben we een hele leuke bingo gespeeld. Uh, om elkaar te leren kennen. Want sommige van de gezinnen kenden elkaar nog helemaal niet natuurlijk. Ja. En van de kinderen. Dus uh, dan hadden we een kennismakingsbingo. En uh, nou, dat was heel gezellig. Ja, nou, Bergijk, dat was de accommodatie. We hadden dus een heel groot buitenterrein en dat was wel super, want de kinderen die hebben zo heerlijk buiten kunnen spelen. Trampoline, ezeltjes en uh, nou ja, van alles was er. Dus ze konden wat dat betreft helemaal los. <laughs> nou, op dinsdagmiddag zijn we met de tieners. We, hebben, we hadden heel veel kinderen, uh, weet jij? 24? 24 of 25, ja sorry, 25. Van alle leeftijden. Ja. De jongste was drie en dan denk ik de oudste iets van 16 of 17. Dus dat hebben we af en toe een beetje verdeeld. Dus op dinsdagmiddag gingen we met de, uh, met de tieners, zal ik maar zeggen, vissen. Forel vissen. Nou, dat was natuurlijk een hele ervaring. En wat er gevangen uh, werd, dat mocht mee naar huis. Uh, en dat hebben we lekker gebarbecued en <laughs> opgegeten. Ja. Echt waar, ja. En de moeders die gingen die middag uh, heerlijk uh, met elkaar naar de sauna. Dus dat was natuurlijk ook een perfect uh, relax momentje. Nou, s'avonds uh, barbecuen. Dat was woensdag. En uh, toen kwamen ook een aantal van onze buddies zijn langs geweest om mee te barbecuen en een gezellig moment uh, met elkaar te beleven. En die dag kreeg ik een berichtje van, hoe is het daar? Het zal wel koud zijn, maar ik had inmiddels gewoon mijn korte broek aangetrokken, want uh, het was echt prachtig. Ja. Nou, spelletjes doen, dat is natuurlijk altijd uh, goed. We hadden van alles meegenomen en uh, af en toe ook heel eventjes uh, op de Playstation, dat is ook wel even fijn, maar... Uh, nou, alle mooie mensen, ja, het zijn er echt zoveel. En uh, het is echt prachtig om te zien ook hoe ze elkaar dan weer vinden in zo'n week. Hoe er nieuwe contacten ontstaan. Dat we inderdaad die bovenste foto van die twee dames, die waren gewoon lekker samen op pad gegaan. kenden elkaar nog niet, maar gingen even naar het centrum, een stukje fietsen en een uh, lekker koffietje doen. Dus dat is ook weer prachtig natuurlijk. Nou, uh, donderdagmorgen zijn we naar de speeltuin gegaan. Dat was nog wel even heel bijzonder eigenlijk. Want het zou donderdag echt, echt heel slecht weer worden. En uh, we hadden dus ook de buienradar. En we konden dit doen in de speeltuin. superleuk speeltuin voor 1 euro. Dus uh, dat is prachtig. Of we konden naar zo'n overdekte speelhal. Wat wel heel veel geld uh, zou gaan kosten. Maar goed, het zou zo slecht weer worden. Dus wij stonden met het team met elkaar. Wat gaan we doen? En we hadden gelukkig ook de hele week en sowieso bij Gezinsbuddy ook een, een gebedsteam wat achter ons staat. Dus we zeiden van nou, gooi de buienraden maar eventjes in, de gebeds, uh, in het gebedsteam. En dan uh, gaan we toch voor de speeltuin. Nou, dus we zijn naar de speeltuin gegaan en je ziet het zon overgoten. Wij hebben de hele ochtend op het terras gezeten totdat we weer terug in de bus zaten. En toen uh, kwam dan toch het slechte weer. Maar dat voelde wel echt ook als een cadeautje en, en dat God ook echt met ons meegaat. Uh, nou, met de grote zijn we gaan boogschieten tegelijkertijd. Dus dat was ook echt een hele leuke ervaring. En smiddags regende het, uh, toch wel. Maar toen zijn we dus uh, de Vossenjacht gaan doen in een winkelcentrum. En ook de buschauffeur deed mee. Dat was wel heel leuk. Die was speciaal donderdag teruggekomen om ons te rijden. En uh, het was niet zo'n groot winkelcentrum, dus we waren vrij snel gevonden. Ja. <laughs> maar goed. En we stonden natuurlijk heerlijk voor schut. Altijd leuk. Nou, de laatste dag hebben we afgesloten in de Efteling. Nou, dat is natuurlijk helemaal een feest. Je moet je voorstellen dat het de meeste van deze gezinnen eigenlijk allemaal uh, in armoede leven. En zo'n dagje naar de Efteling, nou, dat is gewoon echt onbetaalbaar. En uh, nou, ze zijn allemaal gewoon verspreid over de Efteling. En heerlijk genoten, kun je aan de foto's wel zien. <laughs> Die geniet Angela ook heel erg. Ik geniet ook heel ja. erg. Ik heb de rest van de dag ook vreselijk genoten. Ja. Dat is echt een. Nou ja, je ziet het water. Ik was vanaf dat moment echt van mijn nek tot aan mijn tenen. Het water stond in mijn schoenen. Ja. Ik heb nog nooit in de Piranha zo'n vreselijke. Zo vreselijke Gut. vaart gehad. Dus maar ja, goed. Dus ik was ijskoud. Maar verder was het leuk. Dus. Uh, nou, nog meer mooie mensen. En uh, vana, uh, vandaag zou Patricia bij ons zijn, een van de moeders. ...en die uh, wilde graag uh, dit met jullie delen. Ik ben zo dankbaar dat jullie ons leven zo verrijkt hebben... ...en dat God zoveel liefde heeft. Jullie zijn onze redding geweest, van ons gezin, met dank aan God. Deze week heeft mij doen beseffen dat er meer is... ...en ik heb zoveel inzichten en kracht, al ben ik nu heel moe. Nou, dat uh, geldt uh, voor ons allemaal. Ja. Na die vakantie waren we allemaal heel erg moe... Maar uh, Patricia heeft echt wel, en dat wilde ze eigenlijk vandaag vertellen... wel ervaren van, nou... Hè, al heel vaak vanaf het begin zei ze van... Ja, hoe kan dat nou? Eerst kwam Jos in haar gezin en toen kwam ik erbij. En toen nog een vrijwilliger, nog een vrijwilliger. zeg, waar halen jullie toch al die uh, lieve mensen vandaan? Nou ja, voor ons is dat iets heel normaals natuurlijk. Wij kennen zoveel mooie mensen. En zien ook, ja, weet je, de schoonheid in iedereen. Maar zij is zo... ...in haar leven heeft ze zoveel narigheid meegemaakt... ...dat ze gewoon alleen maar naar de mensen is tegengekomen... ...en in het begin heel wantrouwig was... ...dat ze denkt van ja, er is gewoon niemand die mij wil helpen... ...want zulke mensen bestaan niet. En nu, deze vakantie, we zijn echt al anderhalf jaar denk ik wel bij haar betrokken... ...zei ze ook echt van nou, dit is echt uh, een cadeau van God. Er moet wel meer zijn, want, want dit is gewoon te bijzonder. Dus dat is heel prachtig natuurlijk... Nou, deze is ook heel mooi. Ik ben heel heerlijk uitgerust, intussen weer kapot. Deze moeder heeft heel slecht bericht gekregen op de laatste dag van de vakantie. Maar uh, ja, ze had dus heel goed uit kunnen rusten en het gevoel dat ze deze klap nu weer aan kan. Prachtige vakantie gehad, wat zijn jullie lief. Wat een energie, geduld en een groot hart. Jullie zijn een pleister op mijn hart. Het was een waardevolle afsluiting van een periode. Dus nou prachtig, ja. En uh, wij hopen gewoon uh, sowieso door te gaan uh, met gezinsbuddy. Uh, na de vakantie was ik van plan een week vrij te nemen eigenlijk, om bij te komen. Maar uh, in mijn mailbox zaten meteen al wel weer heel veel uh, aanvragen of van gezinnen die zeggen van ja, ah, help. En dat zijn stuk voor stuk weer hele heftige verhalen. Um, dus daar gaan we mee, mee aan de slag natuurlijk. En we hopen uh, ja, gewoon genoeg buddies te kunnen vinden die... ...kunnen steunen, die er kunnen zijn... ...zodat we ook deze moeders kunnen laten zien... ...van je mag er zijn... ...en uh, er wordt van je gehouden... ...en je bent waardevol... ...en ik wil jullie eigenlijk ook vragen om gewoon... ...er voor ons te zijn, in gebed... ...want ik heb wel gemerkt dat ik denk van... ...weet je, dit is zo mooi... ...en zo waardevol... ...maar dat kan je ook niet alleen... ...dit is ook wel echt... ...weet je, het gaat erom uh, dat ze uiteindelijk zien... ...dat God van ze houdt... ...en dat ze door God gemaakt zijn... En uh, door God zo waardevol zijn. Dus uh, graag ook jullie gebed uh, voor de moeders en de kinderen. Ja, het is heel mooi, trouwens, nog aanvullend om ook te zien dat. Deze mensen komen soms van zo ver. dat hè, ik, ik, ik ben alleen nog maar ben met, de, met deze vakantie. Maar van Jos en van Angela heb ik al een aantal dingen gehoord van gezinnen die zo diep in de ellende zagen, zaten. Dat ze nu pas na twee jaar of zo of na anderhalf jaar een beetje aanspreekbaar zijn. Weet je wel? En dan, maar het, het bijzondere is dat het enige, wat je ze, of het enige wat je ze geeft is dus aandacht, liefde, vertrouwen. Al die dingen. Je mag er zijn. Ik zie je. Ik ga gewoon even boodschappen voor je doen. Ik rij je kind naar de voetbal. Ik help je met een muurtjes stukken, Gewoon hele praktische dingen. Tot en met ook gewoon het gevoel geven van... Ja, maar ik zie jou en ik hou van jou. Nou, merder wat? Heb je het weer niet goed gedaan? Prima. Ik hou nog steeds van je. En deze mensen die gaan dus na anderhalf, na twee jaar gaan ze langzaam open. En komen ze weer in hun bestemming. Hè? Om toch even dat, dat bruggetje te maken. er zijn vrouwen die zijn in elf al weer aan het nadenken. Ja, misschien kan ik straks toch weer aan het werk gaan. Ja, maar dat kan alleen maar als het thuis enigszins op orde is. En als je ook je hoofd weer enigszins op orde hebt. Maar wat je in die vakantie ook zag, is dat gewoon een aantal vrouwen... gewoon zeggen van, oh, nou, ik heb gewoon zin om even wat voor jou te gaan doen. En die gaan ineens gaan ze ook open naar anderen. Terwijl deze vrouwen bijna allemaal gemeen hebben dat ze niet alleen arm zijn... maar dat ze ook in een isolement leven... He, ze zijn zoals die Samaritaanse vrouw. Die zijn eigenlijk ja, een beetje. Ze hebben een plekje ergens in de maatschappij. Maar ze voelen zich helemaal geen onderdeel daarvan. En ze kennen niet zoveel mensen. Ze trekken zich volledig terug. Dus het was best ook wel een beproeving om dan in één keer met vijftig man zeg maar, in een huis te zitten. En dat was dus ook niet altijd makkelijk. Maar dit, het waren echt mooie, prachtige momenten. dat die vrouwen in één keer. dat je ze ziet opbloeien. Yeah. He, en dan, uh, ja, dat is mooi. Ja, zeker. Ja. Nou. Dank jullie wel, ook voor... Uh, nou, dankjewel, Angela. Ja, dankjewel. Ja. Ja, nou, Ik ja. Nou, de, denk dat de kinderen, die mogen wel naar binnen, hè? Ja, ja. De kinderen zijn weer terug. Wat fijn, welkom terug. Ik hoop dat jullie een uh, leuke tijd hebben gehad. Ik heb voor jullie nog een aantal mededelingen. Dan kunnen we na de diensten gaan uh, afronden. Ik wacht even tot het stil wordt. Kijken of, of het helpt. Ik heb geen idee. Kijk, oh ja, gaat goed. Gaat goed. <laughs> Ik heb nog een aantal mededelingen voor jullie. Um, komende week uh, zou er een, een missionaire inspiratieavond worden georganiseerd. Op 23 mei. Uh, maar deze gaat uh, niet door. Vanwege de, de situatie van Martin. Ehm... Um, er wordt een nieuwe datum nog later bekendgemaakt. Dus uh, komende week gaat hij niet door. En er komt een nieuwe datum uh, binnenkort uh, bekend. Dan heb ik uh, een uitnodiging voor een uh, iftar maaltijd. Mensen die de ramadan uh, doen, die uh, hebben een iftar maaltijd. Dat is zeg maar de maaltijd na zonsondergang. Rond uh, kwart voor tien is dat uh, tegenwoordig. Um, en ze nodigen ons uit om uh, mee te doen komende week. Um, 24 mei. ...hebben ze in het weekgebouw uh, present aan de Johan van der Rennesestraat. Uh, een iftarmaaltijd waar je gewoon mee kan doen. En, uh, neem je eigen eten en drinken mee, uh, wat je met elkaar kan delen. En, uh, ik, ik, uit ervaring weet ik dat het heel lekker gegeten wordt bij een iftarmaaltijd, maaltijd. Dus uh, het is echt de moeite waard om daar een keer van uh, te komen snoepen. Dus uh, daarvoor van harte hart uitgenodigd. Um, dan hebben we het bloemendoel. Elke zondag geven we uh, als kerk uh, een bloemetje weg. Aan iemand die dat verdient of die het nodig heeft. Deze week gaan de bloemen naar Henk Kniep. Hij is een wiskundedocent aan het Veeland College. En hij leidt aan MS. Daardoor moet hij ook stoppen met werken. Komende maandag zal hij afscheid nemen. En wordt er meteen ook een boek gepresenteerd dat hij heeft geschreven over zijn leven met MS. Dus we willen hem heel veel sterkte wensen en het bloemetje gaat dus naar hem toe. En tot slot gaan we collecteren. De hele maand uh, mei zullen we collecteren voor Home of Hope. Een kindertehuis in Sri Lanka. Een opvang voor kwetsbare kinderen. Uh, daar gaat de collecte heen. We gaan zo collecteren. Na de collecte zingen we nog een lied. Zou Ron ons uh, de zegen geven. En uh, mag je nog uh, een kopje koffie komen drinken of een kopje thee. in de hal. Dat vinden we gezellig. Dus blijf even hangen als je het wil. En ik wens je vast een hele fijne zondag. Wij gaan nog een liedje met jullie zingen om de dienst af te sluiten. Dus als je wil gaan staan, dan mag dat. En zing lekker mee. En dat, je, dat we dit moment samen hebben gehad. Uh, nou ja, jullie zijn uitgenodigd om nog even na te praten, koffie te drinken. Wil je er nog even over spreken, of samen bidden over dit punt, dat kan. Spreek me ook gerust ook aan, zo meteen naar de, naar de dienst. Uh, maar voordat je straks echt naar huis gaat, mag ik je ook de zegen meegeven. En ik, uh, ik zegen je met de liefde van God, jouw papa in de hemel. Die jou ziet en die van je houdt. En ik zegen je met de nabijheid van Jezus. En ik zegen je in de naam van de Heilige Geest. Amen.